1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De privéjets van vliegtuigmaatschappij Solid Air blijven voorlopig aan de grond. De inspectie heeft de vergunning ingetrokken. Het bedrijf stond al onder verscherpt toezicht... nadat was gebleken dat de training van piloten... en de registratie van mankementen niet volgens de regels verliep. Volgens de inspectie is de veiligheid in het geding. In het verleden hebben ook leden van het Koninklijk Huis met Solid Air gevlogen. De vliegmaatschappij heeft drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Zo'n 30 aanhangers van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK... hebben urenlang een deel van het gebouw van de Duitse zender RTL in Keulen bezet gehouden. Ze hielden in het redactielokaal van het actualiteitenprogramma Explosief een zitstaking. Ze eisten dat hun oproep, vrijlating van PKK-oprichter Öcalan werd uitgezonden. RTL wilde daar niet aan meewerken. Rond 10 uur vanavond greep de Duitse politie in... en werden de PKK-aanhangers gearresteerd en afgevoerd.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 Dan is weer nog vannacht helder met minima rond de graad of 11 en er is kans op mist. Overdag veel zon, het wordt 22 graden langs de westkust en 26 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV, welkom terug bij Casa Luna. De eerste uur kon u luisteren naar een gesprek met Henk van Lokven, postzegeltaxateur. taxateur. En het ging naar aanleiding van de Kinderpostzegelweek over zijn vakgebied, postzegels. Ik wil in dit uur graag met u praten over dat fenomeen. Postzegelverhalen wil ik graag horen. Bent u zelf een verzamelaar? En wat verzamelt u dan? Heeft u wel eens een fonds gedaan of een gigantische miskoop? Of wat u een vader, of een opa, of misschien wel een oma of een moeder... die een mooie verzameling had. En waar is die verzameling nu dan? Ons gratis telefoonnummer is 0800-1121. Mailen kunt u naar kazeluna.ncv.nl. Twitteren kan hashtag kazeluna of hashtag dumoshpostzegel verhalen. Theo, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen. Uh, ik ben een thematische verzamelaar. Dat wil zeggen dat je porceles verzamelt die betrekking hebben op een onderwerp. En mijn onderwerp is de vikinggeschiedenis. Vertel. Uh, wel, nou, ik ben als jongetje begonnen natuurlijk, uh, zoals velen vroeger, porceles te verzamelen van allerlei landen. En ook uh, uh, Deens-West-Indië bijvoorbeeld wel, als onderdeel van Denemarken. Theo, er ging even wat mis met jouw lijn. Uh, dus ik ben bang dat je even, even opnieuw moet beginnen. Je, je verzamelt thematisch, thematisch met, ja. met name vikingen. Um, en en, en wat, wat is het thema vikingen dan waard qua, um, qua postzegels? Wat, waar, waar zoek je dan naar? Dan zoek je met postzegels die dus uh, iets laten zien van de vikinggeschiedenis. Dat kan dus zijn een vikingschip op een postzegel. Dat kan zijn een vikingkoning op een postzegel. En uh, dat kunnen plaatsnamen zijn... die de, bijvoorbeeld uh, de vikingen in Frankrijk hebben gesticht. Mm -hmm. Je loopt de hele geschiedenis na... en je probeert dus beeldenissen te verzamelen... waarmee je die geschiedenis kunt illustreren. Oké, okay. en, en hoe bijzonder zijn dat soort zegels? Uh, soms wel bijzonder. Ik heb bijvoorbeeld een IJslandse serie. Hè. IJsland is een land dat door de vikingen is gesticht en gekoloniseerd. Die hebben dan uh, 1930... Een serie uitgegeven. waar ik bijvoorbeeld 300 euro voor betaald heb. vond ik vrij veel geld, moet ik zeggen. Ja. En dan heb je negen postzegels. voor 300 euro. en die laten dus het ontstaan van. Uh, van IJsland zien. Zijn er nog meer uh, mensen. die specifiek in de Viking-afbeeldingen uh, geïnteresseerd zijn? Ik denk dat er in Nederland. een stuk of vijf mensen. Uh, in Viking-afbeeldingen geïnteresseerd zijn. maar ik weet dus ook in andere landen. Uh, dat. Ja, Fransen en Zweden en Nooren dat gaan doen. Ja, of dat ja. doen. Ja, we hebben echt, echt moeite om jouw telefoon bij de les te houden. Daar ging die net weer heel even. Maar nou, nou is het weer kraakhelder. Oké. Okay. Ja, ja. Wat, wat doe jij... Uh, hoeveel heb je er trouwens? Wat zei je, hoeveel? Nee, nou, dat, ik, dat zit tussen de zo rond de 800 voorwerpen. Kijk, thematisch verzamelen gaat niet alleen om postzegels. Dat wist ik in het begin ook niet. Maar het gaat ook om... Uh, zoals die vorige meneer zei, uh, uh, hoeken met fel mm -hmm. Het kan om velletjes gaan, het kan om brieven gaan, het kan om uh, stempels gaan, het kan om uh, briefkaarten gaan, allerlei elementen noemen we dat. Waarmee je dan uh, uh, je postzegel verzameling, je filatelistische verzameling, moet ik zeggen, probeert te verbreden. Ja, ja. Maar goed, honderden heb je er al met al. Ja. Zit um, uh, dus, daar ooit een einde aan? Uh, nee, niet helemaal. Kijk, dus met nou, er komen af en toe nieuwe zegels uit... doordat er weer een gebeurtenis is. Maar er zijn ook uh, verenigingen en, en uh, posterijen... die bijvoorbeeld bepaalde stempels uitgeven. Kijk, de vikingen begonnen hun overvallen in... heel, belang heel bekend 792 in Lindisfarne in Engeland. Yeah. Dat wil je dan op een postzegel of op een of andere manier laten zien. Dat vind je dan niet. Lindisfarne... Dat heet in Engeland Holy Island. Dan ga je kijken of daar een postzegel van is in Engeland. En dat is er niet. Dan kom ik op een beurs en dan vind ik van een Duitse tentoonstelling een stempel. En op het stempel staat: die Vikinger komen. overval over Lindisfarne, 792 bars. En daar heb ik opeens het begin van het hoofdstuk: Viking overvallen. Ja, ja, ja. En, en waar vind je dat soort zegels? Uh, in, uh, ik, ik verzamel ze via beurzen. En dat betekent dat je er heel veel afloopt in Europa ook? Nee, niet, niet, niet zo heel veel. En, en ik ben een keer in Essen geweest. Daar was uh, jaren vijf geleden, toen ik net begon... ...daar was dus het Europees kampioenschap van, van thematisch verzamelen. Dus zover kan het zelfs in wedstrijdverband gaan. Oh, met er een... zijn wedstrijden mee? Ja, er zijn wedstrijden mee met tentoonstellingen. Aha. En de posttext post die over twee weken is... ...daar heb ik uh, een jaar of vier geleden met mijn tentoonstelling... Uh, aan meegedaan. Dus dan heb je die reglementen dat je dat verhaal moet opbouwen. en dat je verschillende elementen en verschillende dingen laat zien. Maar, maar hoe kun je. even, even tot slot, Theo. Uh, hoe kun je nou uh, kampioen worden in thematisch verzamelen? Dan moet je een goede verhaallijn hebben. en dan moet je uh, goed gevarieerd materiaal hebben. Uh, bijvoorbeeld endpostzegels, maar ook al die andere elementen die ik noem. en dan uh, kijkt men ook naar de moeilijkheidsgraad van. Bepaalde dingen die je moet krijgen. En daar zit dus via een bepaald schema zit daar een puntenwaardering op. En die loopt tot 100 punten. Dus dan heb je 60 punten of 70 punten. Ah ja. de, kamp, de kampioenen die hebben bijvoorbeeld uh, 92 punten. Nou, daar gaat de wereld voor me open. Dank, dank voor deze uitleg Theo. Ja. En een hele prettige avond nog. Oké, okay, graag gedaan. Dank je wel. Dag. Dag hoor. Erik Jans stuurt mij een mailtje en schrijft... ik heb zelf geen verzameling, maar wel een verhaal dat veel voor mij betekent. In 2002 hebben wij uit Ethiopië onze dochter geadopteerd... die nu is uitgroeid tot een prachtige meid van 10 jaar. Voorafgaand aan de adoptie hebben wij een heleboel papieren moeten verzamelen... die door een notaris geautoriseerd moesten worden. Een kostbare toestand, een tientje per bladzijde. Toen onze notaris echter hoorde dat wij naar Ethiopië zouden gaan... en waarom, bood hij aan de autorisatie kosteloos te doen op Eén voorwaarde, hij vroeg ons een serie Ethiopische postzegels mee te nemen. Uiteraard hebben wij voor het staatspostkantoor in Addis Ababa bezocht... en hebben wij een serie postzegels meegenomen. Overigens prachtige zegels met gnoes en andere wilde dieren. Wij zijn altijd klant gebleven bij die notaris. Ik heb Kees Oosterom aan de telefoon. Goedenacht. Dag Frank. Ja, het onderwerp uh, bracht allerlei herinneringen maar boven aan Jaap IJzerman... Ik was acht jaar en hij was uh, gepensioneerd, dus hij was uh, boven de 65. En dat was een vriend van mijn oma, uh, of, uh, Jan en Jaap IJzerman. En, uh, nou, en uh, ik ging er dan langs en vond het wel uh, leuk, zo'n klein jongetje aan de koffie. En later dan, uh, werden de, had hij een hele kast vol uh, hele dure postzegels. Uh, en dan werden die allemaal doorgebladen. En toen zei hij: Ja, deze mag je wel hebben. En ik kreeg die albums ook nog van hem. En deze, deze mag je ook wel hebben. Deze hele serie, weet je wel. Dus uh, ik denk dat ik ook wel als kind een soort dollar tekens in mijn ogen had. Ja. Maar ik ging er wel wel langs. en uh, Hun vond het gezellig en ik vond het ook gezellig. Zo, maar weet je wel. wie of wat was Jaap van jou? Uh, Jaap was geen familie, maar uh, hij, was een, hij had vroeger gevaren. En dat was een hele interessante man. Het was sowieso een hele interessante familie. Want dat had ik ook nog even opgeschreven. Want dan zeiden ze... Kijk, dit weegschaaltje, dat is één van de twee die Pascal uh, gemaakt heeft of zo, weet je wel. Ja, dat soort dingen hadden ze daar in huis. Ja. Ja. ja. En, en wie Pascal was, dat is vergaan in de ja, historie. Ja, ik toen als acht jaar, dat ook niet precies. Maar die had dat op een bepaalde manier wegen uitgevonden of zo. En uh, ja, of in ieder geval, die... ja, ja, dat weet ik dan eigenlijk nog steeds niet precies. Nee, nee. Maar in ieder geval, ik had, op een gegeven moment had ik gewoon een heel dik album... ...en nog een uh, wat dunnere, met heel veel uh, Allemaal En daar van... ging het ook niet, niet zozeer. Ja, daar ging het toen misschien wel om. Maar het was gewoon zo gezellig en het was zo leuk. En, en ik, ik, ik, ja, wat het nou precies waard was, natuurlijk ook helemaal niet toe dat. Want ze liggen nog steeds in mijn kamer waar ik bij mijn moeder woonde, weet je wel. Die, die albums. ja. Heb ja. je ooit daarna laten kijken of er bijzondere stukken tussen zitten? Nou, dan word ik wel steeds meer geïnteresseerd in, ja. Ja, misschien toch niet zo'n heel gek idee ook. Nee, nee, nee. Maar, uh, ik, zal, ik zal ze ook niet snel verkopen, want uh, toen uh, op een gegeven moment was Jaap nog veel ouder, en Janni ook, en toen uh, zat ze in een, een verzorgingshuis en daar ging ik nog wel iets langs, eigenlijk omdat ik zo dankbaar was, hoe ja. ze mij toen als achtjarige behandeld hadden. Dus. Zo werkt het dan wel bij mij, weet je Maar dat ging niet alleen over het feit dat jij postregels van ze kreeg? Nou ja, dat was toch wel... De... Nee, dat, nee, dat was gewoon... Uh, ja, bedoel... Uh, uh, nee, uh, ik vond het gewoon een hele lieve mensen. Maar wat, wat was de bijzondere manier waarop ze jou behandelden? Nou, ja, ja, ja zo'n achtjarig ventje ter, over zo'n oude man. Uh, zo'n tafel waar dan zo'n kleed op lag. Nou, dan uh, was het gewoon... Uh, Heel bijzonder natuurlijk, die, die gaf eigenlijk tof van alles. Die gaf elke keer als ik daar kwam heel veel weg, gewoon. Yeah. Met zo'n pincetje en dan zo van, nou, dit is uh, Juliana, of Wilhelmina met hangend haar. Want je had dan, uh, ja, je had eerst Willem 1, 2 en 3. En dan, uh, ik, weet, ik denk dat er misschien van Emma ook nog wel een postzegel is. En dan had je Juliana met hangend haar, er was natuurlijk nog geen koningin. ja. Yeah. En later uh, was ze een twintigjarige vrouw, en later nog wat ouder. En in de oorlog was ze nog wat ouder. Ja, uh, was het eigenlijk al een hele uh, wat oudere vrouw. Dat, dat, dat, dat maakte ik dan allemaal mee, ik bedoel. Uh, ja, ja, de geschiedenis is op Ik heb zo uh, op mijn net want Ja, het, is echt, het was echt geweldig. Eigenlijk. Uh, het, het mes sneed aan twee kanten. Ik vond het denk ik leuk om zo'n jong veentje gewoon in huis te hebben. Met een beetje te verwennen met koffie en koek. Nou, en ik vond hem geweldig. Ja. Weet je dat hij zoveel uh, aandacht aan me besteedde. En dat hij eigenlijk gewoon een deel van zijn bezit weggaf. Hij wist natuurlijk ook wel wat hij weggaf. Ja. Maar, uh, ja. Nou, ja. Nou, dank voor dit verhaal Kees. Oké. Okay. En je hebt de postzegels nog steeds. Althans, ze zijn er nog steeds. Ja, ik ga nog eens kijken. <laughs> Misschien niet eens zo'n een heel slecht idee. Dank uh, okay. voor het bellen. 0800-1121 is de telefoon van Kazeluna. Uw verhalen over postzegels wil ik graag uh, daarop horen. U kunt ons bellen op dat nummer. Of u kunt twitteren, um, hashtag Kazeluna of hashtag Dumosh. U kunt ook mailen, kazeluna, ncv.nl. Leonie, goede nacht. Ik uh, spreek met Leonie Jans van Vliep, Den Haag... En ik had, heb een verhaal over mijn vader. Die was een soort hoofd in Indonesië van de posterijen. En iedere keer werd hij overgeplaatst om te, om te controleren. Al die, al, die, al die eilanden werden dan bezocht. En ons uh, heel huishouden werd dan opgedoekt. En dan moesten we weer een hele, hele nieuwe in, interieur aannemen en zo. En, ver, het was, uh, en verder... Was hij bezeten van postzegels? Ja, Via kamers met postzegels. Even over uw vader eerst. Hè? Want, euh, over zijn functie bedoel ik. Want u zegt, wij moesten met regelmaat naar een ander eiland toe. Dat betekent ja. alles opbreken en weggaan. Ja. Wat was nou precies zijn taak? Controleren. Van? Van de postrijen. Ja, maar wat moest hij dan van controleren? De post, van de postkantoor of alles goed liep. En of er. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik was nog maar klein. Ja. Maar ik weet wel, hij maakte overal reizen naartoe. Bijvoorbeeld toen Hitler uh, Polen binnenviel... Stuurde hij, ging hij speciaal daar naartoe... en kregen wij kaarten met Danzig is Deutsch. En, en zo na, als hij wist dat er in een land... een speciale zegel kwam uh, uitgeschreven, werd... dan ging hij daar nou gewoon daar naartoe. Ik weet nog goed dat mijn moeder wel eens uh, boos werd. Zei, ja, al, al ons geld gaat op aan, aan postzegels en zo... En uh, hele stapels albums in, in, in die vier kamers. En de muren vol postzegels. En dan kapitaal heeft hij daaraan besteed. En maar... toen kwamen de jappen. Ja. En werd alles ingepikt. Ja, ja, ja, ja, ja. En hij ging mooi het kamp in. En wat is er met die verzameling gebeurd? Dat weten we niet. Maar die is waarschijnlijk uit het huis geroofd. Tuurlijk. En het waren hele dure zegels allemaal. Hij besteedde er ze een hele halve salaris en vermogen aan. Oh, mijn hemel. Maar hij heeft het ook niet aanzien komen... dat dit de, dat de, de, de nee. bezetting was die draai kon krijgen? Nee, nee. Nou ja, we wisten wel dat de jappen uh, het land binnen zouden vallen. Want uh, wij gingen wel eens naar het zuiderstrand en er was een een soort hole waren er allemaal En daar werkten allemaal doofstomme mensen. Want het waren spionnengaten van de Japans. Voor de oorlog dus. Nou, wisten we, dat wisten wij niet. Maar daarna kwam de invasie. Ja. Maar al jaren van tevoren hebben ze zich voorbereid. Ja. Uh, ja Wat hele... was een treurig einde van zo'n prachtige verzameling. Zeg dat wel, ja. Mm -hmm. Heeft u uw vader er nog vaak over gehoord? Ik kan me voorstellen dat hij daar uh, behoorlijk ziek van was. Nou, hij werd uh, geïnterneerd. Ge ge dus uh, ja, ja maar en u... wij zijn allemaal zomaar uit huis gesleept. En uh, we moesten alles achterlaten, mochten één klein koffertje meenemen. Maar en u zat er het gezinnen... nooit meer gezien. U heeft uw vader nooit meer gezien? Nee. Zo ging dat toen, hè. Ja, oh, tijdens de bezetting. Maar daarna bent u verenigd, neem ik aan. Herenigd. Nee, hij is daar ook gestorven in het kamp. Oh, neem me niet kwalijk. Oké. Okay. Hm. Zo ging dat. Ja, ja. en u, u zat in een vrouwenkamp, neem ik aan. Ja. Met uw moeder. Inderdaad, ja. Ja, oh, nou wat een, wat, een, wat een draai zeg. Ja, nou, wat een naar verhaal. Dank voor het bellen. En succes verder. Dank u zeer. u wel. Dank u wel. Dag. dag. We gaan uh, muziek draaien. U kunt ons uh, bellen over uh, met uw postzegelverhalen op 0800 1121. Dat is de telefoon van het Als u een uh, mooi verhaal heeft over postzegels of over verzamelen... heeft u wel eens een mooie fonds gedaan of heeft u een gigantische miskoop gedaan... Ben ons op dat nummer. Of mailen kan kazeluna.ncv.nl. Twitteren kan hashtag kazeluna of hashtag Dumosh.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 Hey, somebody that I used to know. Een singer-songwriter uit Australië met Belgische roots. En als je heel goed luistert, dan hoor je ook een vleugje Pieter Gabriel voorbij komen. Maar dat kan aan mij liggen. We hebben het over postzegels en postzegelverzamelingen in dit uur. Uh, vertel ons over uw postzegelverzameling. Of uw uh, verhaal op dat gebied. En ik ben 1 en al oor 0800-1121. Dat is ons uh, telefoonnummer. Jan, goedenacht. Goedenavond. Je mag het zeggen, Jan. Goedemorgen. Ja, wat je wil. <laughs> ja. Ja, ik hoorde het uh, gesprek met Henk van Lokven. Mm -hmm. en, uh, ja, die ken ik al langer. We zitten toevallig allebei in de organisatie van Postseks waar hij het over had. Ja. Ja. Nou, ik verzamel dus net als uh, die meneer van de Viking ...verzamel ik ook een thema. En mijn thema is textiel. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, Postseels die met textiel te maken hebben... en. Ja, maar, maar textielproductie of het zijn textiele zegels? <laughs> nee, ja, on, ook textiele zegels, die bestaan ook. Er zijn een aantal landen, die, hebben, Zwitserland en Oostenrijk bijvoorbeeld... die hebben uh, geborduurde portieels uitgegeven. En uh, Oost-Duitsland heeft bijvoorbeeld een, uh, een velletje uitgegeven... dat is op een soort nylon gedrukt. Dat noemden zij dan ddr uh -huh. DDR-nylon. Maar dat zijn van die dingen, ja... Ze hebben daar gevonden, of ze hebben de formule gestolen natuurlijk uit het Westen. Maar met porseels, als je dat uh, op textielgebied gaat doen... dan moet daar ook weer een verhaal van komen. En mijn verhaal begint dan met een porseel van Darwin. Oké. Okay. Volgens Darwin stammen we af van de apen. Mm -hmm. nou, die aap was voldoende gekleed, dus je hebt een porseel met een harige aap. Daarnaast zegt de Bijbel... Nee... Liepen naakt rond in het paradijs. Tot de zondeval. En dan zegt Genesis: ze zagen ze naakt waren. En dan is er een postzegel van een oude meester. Met een paradijscène waar Adam en Eva onder de boom staan. En waar komen deze twee met zegels vandaan? Met, met het vijgenblaadje voor. Uh, die zegels die zijn uit, uh, over de hele wereld te vinden. Ja, die haal je werkelijk. Overal vandaan. En dan nou ja, begin je met grondstof en, en, en dan ga je naar spinnen toe en naar dreven. En... Ja, zo bouw je een hele verzameling op. Maar met... is, is dit nu wat jij vertelt? Is dit de kracht van een goede verzameling, Jan? Dat je, dat je, dat je een verhaal uh, visualiseert met die postzegels? Ja, dat is uh, de eis die een jury stelt. Als ja. je dat in, uh, in wedstrijdverband wil laten zien. Ja, voor een thematische wedstrijd. Ja, je hebt twaalf hoofdelementen en die moeten er allemaal in zitten als je er wat wilt. Wat zijn de twaalf hoofdelementen? Nou, een gewone postzegel. Dan heb je een, een rolzegel, zegel die van de rol afkomt. Je hebt uh, uh, getand ongetand je hebt uh, postzegelboekjes. Er zijn in geval twaalf hoofdelementen, er zijn er stempels bij. Uh, briefstukken, je hebt uh, postwaardestukken, uh, je, je verhuiskaart. Uh, of je gewoon een briefkaart, een portwaardestuk, Daar zit de frankeerwaarde op of ingedrukt. Ja, maar als je, als je een, moet, de, de, de bijbehorende stempel laten. erbij hebt, dan, dan ben je normaal spekkoper. Als je gestempeld? Nee, als je de stempel erbij hebt. Uh, ja, als je goed, een, een goed stempel die met textiel te maken heeft, en die zijn er, dan zit je ook goed. Je moet, je moet werk alles kunnen laten zien. En het moeilijkste van die twaalf elementen dat is het portvrijdom. vrijdom. Sorry? Het portvrijdom. Vrijdom. Dus wie hoefde geen port te betalen? Nou, dat waren vroeger Koningshuizen, mm -hmm. uh, uh, Kerken. En een daarvan is dan de Militair. Ja. Yeah. Die aan het portvrijdom. Vrijdom, de Militair te velden. En die hebben dat nu nog op een of andere manier. Oké. Okay. Maar, maar, maar die uh, moet je dan zien te vinden. Maar dat, dat zijn dus kaarten, zoals, zoals Henk die ook liet zien eh, straks in het einde van het eerste uur. Een kaart die aan een familie, van mij geadresseerd was, waar geen postzegel op staat. Ja, dan staat er meestal militair, even met pen opgeschreven. Ja. En dat werd dan ja, door de post op een manier wel verrekend, maar de militair op zich hoeft niet te betalen. Nee, dat ging er uh, wel een stempel op, maar geen postzegel. Ja. En, en zo'n zo kaart, die is dan ook heel bijzonder? Die zijn, uh, ja, betrekkelijk bijzonder, ja. Wat is jouw topstuk, Jan? Tofstuk. Goed. Uh, Laat ik zo zeggen. Als ja, de brand nou, uitbreekt, wat nee. haal je als eerste naar buiten? Nou, ik kreeg een keer een kaart aangeboden. Een briefkaartje. Uit de uh, vooroorlogstijd. tijd. En dat was van de Bamshoeve. Dat was een spinnerij in Enschede. En die stond op dat stuk wat later uh, in het vuurwerk is opgegaan. Ja. En een directeur van was Blijdenstein. En... Dat was een gewoon simpel briefkaartje. Het staat in de catalogus voor 1,25 toen. En daar bevestigen zij de ontvangst van geld van een importeur uit Hamburg. Ja. Uit het verhaal blijkt dan dat ze dus. Uh, Hamburg had niet geleverd als het monster wat ze gehad hadden. En een Duitse instelling die daarover ging. Die heeft uh, de importeur in het ongelijk gesteld. En die hebben hun moeten betalen. Ja. En zij bevestigen dus de ontvangst van 142 D-mark en nog een paar cent. En wat maakt dat zo bijzonder? Uh, op, op dat moment zei de wet, dit is een kwitantie. En er moest dus een kwitantiezegel op geplakt worden. Met netjes de handtekening van meneer Blijnszijnder erheen. Gevolg, het werd mij aangeboden voor 25 gulden. Ik denk, oh, dat is uh, 20 keer de waarde die in de kataal staat. Ja. Yeah. Dus ik zeg nou, uh, kun je die even voor me vasthouden? Ja, dat kon wel. Dus ik bel iemand op die er wat meer verstand van had. Hij zegt die heb je toch gelijk genomen? Ik zeg, nou, vind nog iets. Ja. Twintig keer. Hij zegt man, ik heb waar jij over praat, heb ik in mijn verzameling ook zitten. Twee stuks, maar dan vanuit Amerika. Hij zegt ik heb wel meer dan 200 euro uh, en toen nog, meer dan tweehonderd gulden terug moeten betalen. Ja. <laughs> ja. Dus hup, u terug op een holletje. Ja, dus voor 25 gulden is nooit te duur geweest. Maar dat is een van de leuke dingen die erin zitten. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Gaat, gaat u het ooit verkopen, een verzameling of een deel van de verzameling? Nee, ja. Heel vroeger heb ik mijn, een deel van mijn verzameling toe verkocht. Had ik je geld Maar Dat was dan Nederland en daar ben ik later weer mee overnieuw begonnen. En zoals nu voor de, voor de twee kleinkinderen ben ik ook bezig met een verzamelingetje op te zetten. Ja. Maar vinden ze het leuk of ziet uh, u het dus als een. Ja, nou, die. De oudste van de twee, die vindt het wel geinig als hij is opa... maar mag ik even in heel eens kijken. Oké. Okay. Dus, maar ja, goed, hoe, hoe ver dat blijvend is, dat moet maar afwachten. Ja, yeah. ja. Yeah. nee, het, het, het is een hobby. Daar kun je uitstekend in van maken. Ja. Yeah. Of, zoals onge, een week of twee geleden een kennis van me zegt... Weet je, ik heb tegen mijn vrouw gezegd... als ik er niet meer ben, mag je spul bij papier zetten. Want ik... Fossilus is gewoon ook papier voor mij. Hij zit alleen. Dat is ook papier waar ik ontzettend veel plezier in heb gehad. Ja, ja, nou ja dat, dat is ook ontzettend belangrijk. Ja. Oké okay Jan, dank voor het bellen. Prima. En veel succes ja, ja met je verzameling en uh, met uh, de komende... Ja, oh, dat, dat wil ik nog zeggen. Uh, Henk die had het over dat het bij de jeugd minder speelde. Ja. En het blijkt ook wel dat de jeugdclubs, die hebben het moeilijk. Het gekke is, er is een internetclub... Landelijke internetclubs. Die hebben wel 1500 leden op het moment. Hè? En hoe heet die club? Stempkits. Stempkits, ja, oké. Okay. Dat is heel bekend. En die komen ook de 15e. 15 oktober komen die met een groot aantal naar uh, Apeldoorn. Ja, nou, hartstikke leuk. Dus. Oké, okay. dankjewel. Ja, hoor. En een prettige nacht nog. Dankjewel. 0800 1121. Dat is de telefoon van Kazeloen naar uw postzegelverhalen. Um, zoals Lia. Goedenacht. Je mag het zeggen, Lia. Ja, uh, nou, dat gesprek in het vorige uur... Dat, uh, dat bracht bij mij echt een heleboel herinneringen boven. Want ik heb zelf niks met postzegels... maar mijn moeder verzamelde postzegels. Mm -hmm. En uh, ik zie haar nog voor me. Ze, ze had geen geld daarvoor. We hadden geen, ze mocht van mijn vader daar geen uh, huishoudgeld aan uh, besteden. Dus zij... Uh, ja, ze verdiende een beetje geld door uh, kippen uh, te hebben, te kopen. En dat waren er vele, dat waren er echt een honderd, honderd jonge hennen. En dan uh, verkocht ze de eieren daarvan aan klanten van mijn vader. En dat geld dat ze daarmee verdienden, dat besteden ze weer aan de postzegels. Oh. En dan kocht ze, ja, dat was dus eigenlijk wel heel bijzonder. Ik moest eigenlijk door dat mijn moeder postzegels verzamelde, moest ik regelmatig kippen op stok gaan zetten. Want die jonge hennen, die gingen in het begin allemaal over elkaar heen en dan gingen de onderste dood. Dus nou ja, dat was dan uh, onze taak om haar daarbij te helpen. Mm -hmm. En zij zat dan, uh, ja, ze kocht de hele dozen vol op veilingen. En ze ging dan één keer in de week altijd naar zo'n postzegelbeurs. Ergens in Den Haag, in de Wagenstraat, herinner ik me. En dan kocht ze daar, uh, ja, grote massa's. En dat gingen ze uit zoeken. Ik zie er nog echt voor. Maar ze zat eindeloos met die postzegels. En af en toe had ze gelukt, dan zat er wat in. En dan was ze helemaal blij en uh, ja, ze liet me wel eens wat zien, maar ik heb er niet zoveel van onthouden van uh, zegels die dan geplakt waren geweest of te dun waren of wat dan ook. En ze liet ja. ook altijd bijvoorbeeld uh, uh, eerste dag enveloppen, dat, uh, dat had ze kende iemand bij het Vaticaan, een pater, en die nam dan voor haar uh, de eerste dag enveloppen mee en, en overal. Ja, dat, ze, was, ze was er altijd al mee bezig. Maar de was... eerste dag aan volgen betekent dat, dat het afgestempeld is op ja. de dag van de uitgifte? Ja, ja, ja, ja. Daar, daar, dat, dat verzamelden ze dan ook. En ze zei altijd, ze had voor elk kind een, uh, een album. Wij waren met z'n zes, dus ze had zes uh, albums. Ze zei altijd uh, heel trots dat ze Nederland helemaal compleet had van het eerste begin. En dat het veel geld waard was. Oh. En dat wij later allemaal een album zouden krijgen. En? Nee, dat, toen zij overleden is, zijn die postzegelverzameling, is die boeken die zijn in een kast gegaan. En die zijn daar blijven liggen. Mijn vader leeft er nog. En nou ja, toen mijn vader overleed is, is dat, uh, heb, ik heb daar eerlijk gezegd helemaal niet meer zo stilgestaan. Maar het bleek Oei. dat, ja, maar het bleek dat mijn broer, die had ze meegenomen naar iemand om ze te laten taxeren. En die zijn spoorloos verdwenen. Uh, jouw broer is daarna in een grotere auto gaan rijden? Nee, Nee, hoor. nee naar het absoluut buitenhold? niet. Nee, nee, nee, absoluut niet. Ik begrijp. Je spreekt hem nog? Ja, ik spreek hem nog wel. Ja, ik heb niet zo'n zin om daar nou ruzie over te gaan maken, eerlijk gezegd. Dus, uh... Nee, nou ja, nee, ik, ik probeer ik wel, dus, even ja, helder ik... te krijgen wat er gebeurt. Wat ja, was, dat weet zei... ik eigenlijk zelf ook niet, want ik heb het verhaal maar weer via via gehoord. En, uh, wat en jouw wat... moeder zei, dat dat het toch ja, een aanzienlijke waarde is en ze had dat, er verstand van. Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat zei ze. Want ze had, ze had, uh, dat was, uh, ja, ze had voor ieder een mooi album. Dat was ook een soort uh, nalatenschap. Nou, oh, er is toch iets niet helemaal goed gegaan. Er is iets niet goed gegaan. Ik, nee. wil, niet, ik wil niet vroeten in de familieverhouding, nee. maar nee. ik zou toch nog maar eens even... Nou, uh... ik moest wel denken door dat gesprek uh, hiervoor, in dat vorige uur, dat ik dacht, ja, maar ik, dat moet ik toch eigenlijk nog eens beter uitzoeken, wat daar nou precies gebeurd is. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer, daar is, is niet zoveel meer aan te doen. En uh, ja, wat moet je daar nou nog zoveel jaar na dato nog... Uh, nog uh, ja, wat moet je daar nog mee? eigenlijk Ik weet het niet. Ik zou het nee. wel willen weten. Maar... Ja, ik zou het wel ook wel willen weten. dus maar om het door weten Ik heb door, door het vorige uur wel gedacht, ik ga het toch nog eens een keer naar vragen. Dus, ja. uh, en dan gewoon ja, vooruit nieuwsgierigheid van wat er nou toch met die uh, albums allemaal gebeurd is. Ik kan me ook heel goed voorstellen trouwens dat die taxateurs, als, als er iemand komt met zo'n collectie... Die taxateurs die ruiken natuurlijk op een kilometer afstand. Ja. dat iemand er verstand van heeft. ja, ja dan nee. De boel, dat, ja. Dat, dat, dat, Mijn broer had er geen verstand van, absoluut niet. Overduidelijk. Uh, maar dan, dan is het natuurlijk altijd interessant. stel nou dat, dat zo'n taxateur denkt: van, oh, daar zit een hele mooie jongen tussen. Uh, wat doet hij dan? Ja. Zegt hij dat dan? Of uh, ik, ik denk dat het merendeel zal het ongetwijfeld doen, hoor. Dan eerlijk zijn, maar ja. Ja, ik heb geen idee over de code van de, van de taxateurs hoor. Eerlijk gezegd. Nou, ja. <laughs> ik denk als ze langer mee willen dat ze waarschijnlijk het zelfbehoud uh, alleen daarom al eerlijk zullen zijn. Maar het lijkt me Ja, wel, ik weet uh, dus ook helemaal niet of dit een officiële taxateur is geweest. Het lijkt mij niet, want ja, dan zou het toch zo niet gegaan zijn. Dan had je toch ook verhaal kunnen halen, neem ik aan. ja. Nou ja, er was in ieder geval iets van een opbrengst geweest, ja. toch? Als het ja. als het uh, ja. zes boeken waren en, en jouw moeder zei, ik heb Nederland compleet. Dat lijkt me op zich al uh, heel ja. bijzonder. Ja, want dat was heel bijzonder, dat weet ik. Dat was heel, was heel trots op. Dat had het echt compleet. En ja, en het gaat mij, het gaat mij helemaal niet om het geld, maar het gaat mij om, om het, om het, de onrechtvaardigheid van het verdwijnen van, van, van dit soort boeken. Maar ja, ja. Uh, ik vind het ook weer moeilijk. om. De, hij heeft dat natuurlijk niet bewust zo gedaan. en, en uh, Hij heeft dat niet, uh, niet in zijn eigen zak gestoken of zo. Dat is voor hem ook heel vervelend. En dan ga je daar op een gegeven moment toch niet al te veel uh, moeite over. Hoe dat lang geleden mee. speelde dit? Nou, dat speelt toch alweer een jaar of... Vijftien uh, geleden. Hmm. Zeker, vijftien. Ja, zoiets wel. Ja. Nou, ik zeg uh, veel plezier bij het <laughs> eerstkomende familieuitje. <laughs> ja. Nou, dat zit wel goed hoor. Oké, okay, gelukkig Bedankt. maar. Bedankt. Gelukkig, dag Lia, dankjewel. 0800 1122, sorry, 0800 1121 is het telefoonnummer van Casaluna. Uw postzegelverhalen wil ik daar graag horen. Kim, goedenacht. Hallo, goeiedag. Je hebt een mooie Ik verhaal. heb een verhaal over de postzegelmarkt in uh, 1956, 1957. Maar eerst nog iets anders. Want ik zit eerlijk gezegd nog te wachten op de vraag... die Helco Span aan de postzegelhandelaar stelde. Wat is nou de afschuwelijkste postzegel in zijn collectie? Ja. Want die heeft hij eigenlijk niet beantwoord. Nee, heb ik laten lopen. Ja, klopt. Nou, dat is, en dat is een vreselijk interessante vraag. Want uh, die, die, die liefde voor postzegels, waar het hier ook over gaat... Hoewel het vaak. hoewel vaker gaat over beleggen en opbrengst en zo. Maar die, die liefde voor het post, echt de verzamelaarsgloei, uh, uh, zeg maar... Mm -hmm. die spreekt uh, heel erg mooi in die vraag van Heilkoers Span. Dus ik hoop dat je daar nog eens een uitzending tegenaan wil gooien. Nou, dat is ook weer wat over. <lacht> ik ben ook dat dit de gemiste kans is. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Herken je dat, dat, dat gevoel dan, die, die uh, verzamelaarsgloei? Nou, als jongetje, als, als tien... Uh, ja, jawel. Hoewel ik het uh, in, in mijn wat latere jaren, in mijn puberjaren, heb ik het van me afgegooid. Want ik vond het toch allemaal te nuffig en te, te stoffig... en te veel voor uh, huisvaders en dat beleggen, dat geld en zo. Het, ook de, de, de vrouwen nemen toch daar maar heel sporadisch aan deel. De jeugd dus, het is allemaal al voorbijgekomen. Zo interessant is het nou ook weer niet, geloof ik. Ja. Maar wat er op die possegel staat, is vaak wel fascinerend. Jij wilt ons terugnemen naar de markt in 1956. Ja, want... Mijn, mijn oudere broer, hij leefde helaas niet meer, was zeven jaar ouder. Mijn broer Dolph, die, uh, uh, die had een innovatie op die maar. Tot die tijd was de post dat was druk bezocht. Dat is er op de nieuwe site voor Burgel in Amsterdam. Het bestaat mm -hmm. nog steeds. En dat is daar tegenover het oude gebouw van de, van de Telegraaf naast café Scheltema en bij dat uh, theatertje Betty Asfaltcomplex en zo... Mm -hmm. tegenover het Burgerweeshuis, het uh, Amsterdamse Historisch Museum heet het tegenwoordig. Daar, en er zitten ook nog steeds allerlei De winkels... en om de hoek daar in de Roos en Rijn bestaat allemaal nog. Maar mijn broer dus, die ging op die markt ging hij iets heel nieuws doen. Want um, hij was toen 17, ik dus 10. En, um, want tot dan was die... Pas was een ontmoetingsmarkt voor echte verzamelaars... die dan ook wel een beetje handelaar waren, maar toch vooral verzamelaars. En die mannen, allemaal mannen, die stonden met een grote dikke tas of een map onder hun arm, maar vaak een dikke tas tussen hun benen... en dan haalden ze één of twee albums eruit... en dan kon je als passant vragen, mag ik jouw collectie zien? En zo praten die mannen over collecties... en er werd wel wat verkocht en gehandeld en geruild en zo. Mm -hmm. Maar dat was dus een individueel gebeuren. En wat ging mijn broer doen, zo jong als hij was... hoe hij aan dat postzegger is gekomen, weet ik niet... maar uh, hij... hij Nam twee schragen en een paar houten panelen en had opeens een hele uitstalling, zeg maar een winkel, zomaar mm -hmm. op straat. Mm -hmm. En een jaar later stond die hele stond opeens vol met van die kraam, heet het dan opeens. Yeah. En daar boerde hij ook even heel erg leuk mee. Dat, uh, dat gaf, gaf opeens een, een swing aan de, aan de, aan de beleving daar. Ja, ja maar hij ook boerde ook een goed. modernisering ook een verzwaaring want die verzamelaarsliefde die die werd wat weggedrukt het werd meer handel maar dat was toch een heel grappig gebeuren ja maar hij was de eerste zeg maar die daar echt een ja. kraampje neerzette en dacht van hé. Hey, ja, ja. ja wat, wat afvalhout en wat, wat wat planken en uh, wat wat die kon op zijn fiets en dan stond hij daar en dat was altijd op woensdagmiddag en op zaterdagmiddag herinner ik me ja. en um, maar hij is er op een gegeven moment mee gestopt weer, na een tijdje? ja, want ja, dat weet ik ook niet waarom. Nou, mijn broersleven is verder heel moeilijk gegaan en dat zal er alles mee te maken hebben. Maar hij boerde een tijdje heel aardig daarmee. En ik denk ook dat hij het al met al te... Hij was ook te jong daarvoor, lijkt me toch. Maar hij had wel groot inzicht. Want ik als, als jong jochie, hij wist mij te... ...stimuleren om mijn zakgeld... ...wat ik een beetje spaarde... ...om dat toch in postzegels te beleggen. En dan leerde hij me dat ik... ...toen was toen een nieuwe uitgave... ...van een zomerserie geloof ik... ...een serie met toeslag... ...vijf zegels als ik het wel heb... ...van Rembrandt... gravures van Rembrandt... Mm -hmm. ...en hij zei tegen mij... ...Kim... ...die moet je kopen... ...gewoon op het postkantoor... ...want... Uh, ...dat is een... Uh, ...Rembrandt is wereldberoemd... ...en dat willen de Amerikanen... ...en de andere mensen in de wereld... ...die willen die postzegel hebben... Ja. En dat gaat dus harder stijgen in, in waarde dan de andere zegels. En daar had hij gelijk mee, voor een tijdje althans, zolang dat duurde. En ik heb dat inderdaad gedaan. Ik heb alles wat ik aan het spaargeld had, heb ik in die posten gestopt. En elke dag, elke, nee, elke week kijken wat de, wat de koers was, zeg maar. En dat steeg lekker. Maar hoe kon en... je dat zien dan, hoe de koers was? Ja, dat weten die handelaren op Die Porschegelmarkt van elkaar. Oh, okay. en, die, die, je liep er gewoon en, langs en je zei van langs een jongens, wat doet hij deze week? Ja, dat, dat, dat, ik denk dat het zo ging. Ja. Ik was klein, maar ik denk dat het zo ging. En de, jouw postegelhandelaar van een uur geleden, die had het ook over een jaarlijkse gids. En dat is dus de Bijbel van de, de postegelhandelaar. Daar staan de prijzen in. Ja. Dus dat, ook daar stegen de prijzen later. Ik had ze toen al niet meer, want ik was. Ja, ik ben niet zo'n goede speculant, toen al niet kennelijk. En <laughs> ik heb uh, ze na een jaar geloof ik, heb ze toch verkocht... omdat de waarde echt heel veel mooi was. Want ik wou een cadeau van mijn moeder kopen die erg ziek was. Ach, goed besteed geld, zo maar denk ik. Ik denk het wel. Okay. Maar het is, uh, het, dat was de postzegels. En het leuke van die postzegels, het is er nog steeds, het is erg marginaal, het is veel stiller, die kraampjes zijn er nog, die individuele handelaren met een, of, of verzamelaars met een tas tussen hun benen, sporadisch ook nog wel, het is er allemaal nog wel een beetje. Wat grappig, maar je, kom je er ook nog wel eens? Nee, ik, zit, ik doe vrijwel niks met postzegels. Uh, nee, maar je, ik, komt, je, nou, je komt ook niet toevallig meer langs ooit? Jawel, op zaterdagmiddag kom ik wel eens langs, maar dan niet voor de postregelmarkt. Dan ga ik ook naar het museum of wat dan ook en dan zie ik dat nog wel eens. Maar ik wil nog één ding zeggen, misschien over de, de huidige postregelstand van de postregeluitgifte in Nederland. Ja. Dat is natuurlijk toch wel een hele uitgeklede toestand geworden. De, de frankeerwaarde is teruggebracht tot code 1 en code 2 en code 3. Ja. He, dus er staan geen bedragen meer op. Dus als je over tien jaar zo'n post bekijkt... dan snap je eigenlijk niet meer goed wat die waard was. Dan moet je inflatietabellen erbij gaan zoeken en zo. En uh, nou, ik vind het een beetje, een beetje schraal gebeuren, eerlijk gezegd. Geworden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar kan ik me alleszins bij voorstellen. Ja. Oké, okay, ik, uh, ik wil je hartelijk danken, Kim. Alsjeblieft. Voor jouw verhaal en een prettige nacht toch. Jij ook. Hoi. Dankjewel. Ik ga muziek draaien van... Uh, Treintje Oosterhuis. Ik zeg nog een keer dat, uh, dat wij graag nog een kwartier lang willen praten... Uh, met je over uh, postzegels en verzamelingen. Uh, heb je zelf wel eens een enorme prachtige vondst gedaan? Of misschien wel een enorme miskleum? Uh, begaan? gaan bel ons op 0800-1121. Dat is het nummer van uh, Casa Luna. Treintje Oosterhuis. Gaan we naar luisteren. They can't take that away from me. The way you wear your head. The way you sip your tea The memory of all was dat dus. Uh, postzegelverhalen in deze uh, laatste fase van Kazeluna uh, wil ik graag horen. En ik heb Sylvie aan de lijn. Goedendag. Hey Frank, goedenacht. Wat heb jij voor mooi verhaal, Sylvie? Nou, mooi, mooi, saai. Sai? Ja, denk ik. Oh, ga dan maar weer slapen. Ja, ik lag ook te slapen. <laughs> nee hoor, Sylvie, geintje. Vertel het maar. Nee, nee, niet geintje. Nee. Ik gewoon saai. Mijn vader. Um, overleed op zijn vijftigste jaar. Um, hij was ergens van 1926 en mm -hmm. hij had de hele familie gek gedraaid met zijn postzegelverzameling. En uh, mijn moeder en mijn zus en mijn broer die moesten altijd uh, die postzegels afweken van van brieven en zo. Ja. En er werden dan ook weer stapeltjes van gemaakt. Maar hij had dus ook een hele verzameling van albums en een zogenaamde angro. Wat is dat? dat? Dat zijn dus hele grote vellen uh, met, met postzegels. Ik, volgens mij, als ik het me goed herinner hoor... is het um, 50, 50 of 100 postzegels per vel. Oké. Okay. En daar zaten dus ook een hele hoop misdrukken bij. Dus zeg maar... Um, uh, postzegels die die bijvoorbeeld uh, een vlaggetje moesten zijn... maar die liepen dan door over een volgende zeggen, volgende Ja, ik kan het heel slecht uitdrukken, want ik, ik, ik heb er niet zoveel verstand van. maar nee, dat, maar dat dus, zei Henk van Lok van het Eerste Uur ook, hoor. Dat, dat inderdaad misdrukken, of, waar, ja. iets, iets waar net iets niet goed aan gaat. Ja, hoe, zel, hoe zeldzamer, hoe meer uh, uh, het waard is. Ja, nou, en die had hij dus ook. Dus het was een hele stapel angro. Nou, ik denk dat het wel... Uh, 13 centimeter hoog was. Van al die vellen. En al die albums, en dat was dus. Dat vertegenwoordigde een waarde van 165.000 gulden. Ja. Ook geld. Dat is, kan je wel zeggen, ja. Ja, dus mijn broer en ik en mijn moeder. Nou, we dachten, oh, feestje, feestje, feestje. Weet je. Want ja. we gaan die handel verkopen. Ja, maar. En dan, nou, mooi niet. Wat? <laughs> ja, want. Ja, als je met die kleren zou gaan leuren. Dan, dan krijg je er dus amper wat voor. Wat, hoe ging het in zijn werk? Je, je vader ja. overleed, jong zei je? Ja, hij, hij was net vijftig geworden. Ja, en, en, en toen moest die klerenhandel in jouw woorden verkocht worden? Ja, dus. Uh, nou, er was een notaris. en die had tegen mij en mijn broer gezegd. van nou, maak een inventarisatie ervan. Dus wij schrijven, schrijven, schrijven. En toen moest het. Um, uh, geveld worden. En dat ging dus naar een posttegelhandel in de Wagenstraat, waar ook een, een vorige dame het over had in de, in de Haagse binnenstad. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk heeft die hele handel van 165.000 gulden maar 40.000 opgebracht. Oh. Dat is pijnlijk, hè? Ja, dat is... Ja. Maar dat is dus, als je er geen verstand van hebt. en je moet die zooi. en je wil die zooi kwijt. omdat je dat geld wil hebben. Ja. Ja. Nou. Ja, ja mm. <lacht> mm -hmm. Nou, hey. wat vind jij daar nou van? Nou ja, de, de, de, gevalletje uh, dikke pech, ja. Ja. Hmm. Ik kan me ook niet voorstellen. Dat, want waarschijnlijk heeft het ook te maken met de markt. De markt moet net goed zijn. Dit, dit was ergens in de jaren zeventig, heb ik geloof ik als ik meerekenen. Uh, nou, mijn vader overleed in '76. En in 82, nee 81 is het geveld. Oh zo, oké. Okay. Toch een paar ja. jaar daarna nog. Ja. Ja, nou ja. Maar ja, dus zo uh, marktafhankelijk is die handel allemaal. Ja, ja, precies. Ja, en dan is ook de vraag of het op de goede manier uh, op de markt gebracht is. Misschien te veel, te snel van dezelfde collectie. Het zal ook vast ja, niet goed zijn ja, voor de prijs. Ja, dat krijg je dan. Want uh, ja, goed, je wil van die handel af. En omdat je het dan gaat zeilen, ja. is het uh, ja, minder waard, Gewoon... Vervelend. is dat eigenlijk wat je wilde horen. Want ik, ik vond het niet saai hoor, tot nu toe. Vind je het niet saai? Nee, gek oh. hè? Nee. Ja. <lacht> Dank voor het bellen, Sylvie. Frank, nog een hele prettige, uh, ja, nee, je mag bijna naar huis hè? Ik, uh, ik mag bijna naar huis, ja, ja, maar ja maar nou, morgenochtend, morgenmiddag om twaalf uur zit ik hier weer ja, hoor, trouwens. Dan ga ik weer terug hè? Dan ga ik weer terug, maar ja, dat is vind, maar leuk en leuk je trouwens uh, om 12 uur te horen. Dank je wel. Dank voor het luisteren en dank voor jouw bijdrage, Sylvie. Tot gauw. Dag. Hoi. Richard, goedenacht. Goedenacht, Frank. Wat heb jij voor een mooi verhaal, Richard? Nou ja, je hebt het vanavond over postzegels, maar eigenlijk vind ik het zelfs nog interessanter de kaarten waarmee ze verstuurd zijn. Oké. Okay. Want. Um, zelf uh, uh, interesseer ik me niet zo heel veel voor postzegels... maar wel voor de kaarten waarmee ze verstuurd zijn. En dat komt eigenlijk uh, sinds het overlijden van mijn opa... en toen was ik hier zelf een jaar of acht. En dat was uh, begin jaren tachtig. En toen kreeg ik via mijn vader een hele stapel met uh, ansichtkaarten... waarop onder andere oude postzegels uh, zaten. Maar die, dat vond ik zelf niet zo heel bijzonder... maar wel de kaarten zelf. En dat ging dan over uh, Zwolle, mijn uh, geboortestad. Mm -hmm. En het, uh, het, het grappige is... Het waren allemaal kaarten van de uh, jaren 40, 50 en 60 uh, van, uh, van Zwolle. Dus de stad waar je dan zelf uh, naar school toe rijdt en uh, ja, naar, de, naar de stad toe rijdt om kleding te kopen en dat soort dingen met je met je moeder. En het, uh, het grappige is dat je uh, de, de kaarten die je dan ziet. En uh, eigenlijk een, een stad vertegenwoordigt die je uh, waarvan je als je er zelf doorheen rijdt, de, de, de straten en dergelijke, die je echt niet meer ziet. Alleen maar enkele oude gebouwen. Maar, maar het waren dus allemaal uh, printbriefkaarten, neem ik aan, maar al, allemaal foto's, allemaal tekeningen, wat, wat zag je erop? Ja, het was een mix van uh, ja, aanzichtkaarten, dus het is inderdaad uh, uh, oude gebouwen die deels al gesloopt waren, deels uh, nog gewoon stonden. En een, uh, um, ja, het is een soort, uh, wat, wat ik zelf uh, wat ja, een paar jaar later, dat ik, ze, dat ik ze kreeg, pas besefte eigenlijk van uh, als je, op het moment dat je die kaarten ziet, als je acht jaar oud bent, dan denk je van, ja, leuk. En uh, mijn vader liet het ook zien van, nou uh, dit is, uh, uh, ik zat zelf op een uh, school die uh, op een van die kaarten stond. En uh, daar stond de nieuwbouw bijvoorbeeld nog niet op. En mijn vader liet ook zien van, nou, uh, zo zag de school er vroeger uit. Ja. Yeah. En uh, wat van niet, nou ja, leuk, maar uh, wat moet je daar verder mee? Maar, maar een paar jaar later, dan besef je inderdaad van, hé, uh, hey, dat is grappig. En... Um, het, het meest bijzondere nu is dat uh, uh, tegenwoordig met uh, de iPhones en, uh, heb je, uh, ik weet niet of je het, uh, het, uh, de app of de, het computerprogramma software uh, layer kent, maar daarin zie je tegenwoordig dat je diezelfde kaart die ik vroeger kreeg uh, uh, via mijn vader, die nu op je iPhone krijgt en ziet van uh, via jouw oude school van nou, daar, uh, die kun je op je iPhone uh, gewoon bekijken. Ja, ja, ja, ja. En dat, dat, dat is echt een grappig uh, besef. En heel veel uh, mensen, of heel veel, uh, hoe zeg je dat, uh, heel veel oude, oude kaarten... wat je nu ziet van uh, gebouwen die nu staan, die, uh, uh, of moderne gebouwen vooral... Dat, uh, dat zie je niet meer terug. Ja, nou, nou ja, nog één stapje bijzonder. verder. En je, je zet gewoon de, de camera van je iPhone aan... en je krijgt verrijkte informatie met de oude beelden eroverheen. Dat, zal, dat zullen we ook nog wel mee gaan maken. Precies. En, dat is, uh, en daarom denk ik ook dat het eigenlijk de kaart waarmee uh, de postzegel, uh, waar je het vanavond over gehad hebt, is misschien nog wel de kaart nog wel veel interessanter dan de postzegel die erop zat. Um, want de postzegel zegt alleen maar wat over degene die uh, de kaart verstuurde. Ja. Maar de kaart zelf uh, zegt wat over het moment waarin diegene zat die de, de kaart verstuurde. Ja, ja, ja. Nou, het eerste, ik weet niet of je dat gehoord hebt. Het gesprek met Henk van Lokven. Die had een, een, een kaart uh, verstuurd vanuit een interneringskamp in de Eerste Wereldoorlog. Dus uh, ja. soldaten hebben daar geïnterneerd gezeten. Uh, Buitenlandse soldaten ongetwijfeld. In Nederland, in Zeist. Uh, en die was verstuurd naar een familielid van mij in Amsterdam. Dat is erg grappig. Dus dat, ja. <laughs> ook dat was. Uh, en bedank je voor een postzegel, overigens. Precies. En ik denk ook dat eigenlijk de meeste postzegelverzamelaars. eigenlijk altijd kaartverzamelaars zijn. Want die, die postzegel. Het, uh, die 1 cent, uh, of die bijzondere uh, blauwe postwegel... Dat, uh, dat is op zich wel bijzonder. Maar eigenlijk gaat het om de kaart die eronder hangt. Die, uh, want die vertelt het verhaal... dan wel het plaatje wat erop staat aan de voorkant... of de persoonlijke boodschap die op de achterkant staat... van degene die daar geweest is. Uh, dus ofwel uh, de foto van het kamp... dan wel uh, de persoonlijke boodschap... van degene die daadwerkelijk in het kamp gezeten heeft. Waar zijn die kaarten nu? Nou, ik heb... Uh, de, mijn uh, opa, die verzamelde ze. En die is uh, deels uh, verdeeld uh, bij de, toen hij overleed uh, uh, over de familie. En ik heb er gelukkig nog een uh, groot deel uh, kunnen verzamelen. Maar ja, een, een deel is gewoon uh, verloren gegaan. Dus, uh, maar wat is, we, wat is een groot deel wat, wat jij nog hebt? Hoeveel? Ja, nou, een stuk of veertig uh, kaarten. Van, okay. uh, een stuk of honderd. Allemaal over Zwolle? Allemaal over Zwolle, ja. ja, ja en en vroeger, de vroegere gemeente Zwolle-Kerstel. Dat, uh, dat onder Zwolle viel. En, en, en, en uh, uh, wat is de oudste daarvan? Um, ja, die zal rond uh, 1900 zijn geweest. Dat is ook zo'n beetje. Uh, ja. 1900? Ja. Dat waren dus echt, echt nog ongeveer de eerste foto's die het überhaupt gemaakt zijn waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Dat is uh, een tijd uh, waarin je eigenlijk. Uh, ja, net wat ik zeg, met, uh, je kunt je bijna niet meer voorstellen. Dat, uh, ja, dat, dat zie je na de postkoetsen en uh, de, de veldwachter op zijn varken Bijna. Ja, geen radio... Geen haast, nee, nee, nee. geen televisie, nee, nee. geen internet. Vroeger. Ja, ik ben geen apps. Hand, maar vroeger. Dat is inderdaad uh, het, uh, het tijdperk. Inderdaad. Ja, het contrast, dus, uh, contrast begint zo langs om echt uh, absurd groot te worden. He. Ik heb een, een hele oude foto. Ik woon in een oud huis. Um, um, maar een foto van uh, begin 1900 dat het huis uh, nog maar net gemaakt is. En dan kijk je zo'n straat in, en dan zie je vaak spelende kinderen op een gebied wat natuurlijk ook al honderd jaar volgebouwd is. En dan denk je, ja, die mensen zijn nu hoog bejaard, misschien wel dood. Nou ja, ze Zeer waarschijnlijk dood, natuurlijk, want waren met, ja, die waren dan misschien in 1900 geboren. Ja, nee, dat klopt. Nee, ik, uh, bij, ik zie dat in mijn uh, ouderlijk huis, inderdaad. Dat, uh, dat, staat al net, dat het net gebouwd is. En uh, mijn ouders uh, uh, die, uh, staan op het punt om naar een uh, verzorgingshuis te gaan. Dus dat, uh, dat is inderdaad een stukje geschiedenis. Goed. Nou, hartelijk dank voor jouw verhaal. Yes. Ga je er nog iets mee doen met die, met die verzamelingkaarten, Of liggen ze nu ja. gewoon een beetje te verstoffen? zorgen dat het uh, verhaal van die kaarten gewoon uh, doorgaat en verteld wordt. En uh, kijk, op zich de kaarten zelf, die zijn niet zo waardevol, maar wel het verhaal wat erachter zit. En dat, is, uh, dat moet gewoon verteld worden. Dat heb je in ieder geval bij deze gedaan. En misschien is er ook nog wel een, een historicus die erin geïnteresseerd is. Je weet nooit of er bijzondere dingen tussen blijkt zitten. Dankjewel, Richard. Oké, okay, tot ziens. Graag. En een prettige jo. nacht. Dag. Hoi. We zijn uh, bijna het einde gekomen van uh, deze uitzending. Ik spreek het antwoordapparaat morgen nog even in. Dit is Voicemail van Casa Luna. Guilene Frank hier, Goedenacht. Jouw gast is uh, Petra Urban, rechtbanktekenaar en illustrator. Uh, de tentoonstelling in het Persmuseum in Amsterdam is uh, in full swing. Dat, zijn, uh, dat is een tentoonstelling met rechtbanktekeningen. Dan heeft iedere rechtbanktekenaar zijn eigen stijl. Wie beschouwt ze als haar leermeester? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek, dag. De nacht klinkt anders. Dat is het programma wat u na ons kunt horen. Zometeen op deze zender Radio 1. Dank voor het luisteren. Prettige nacht. En blijf wakker. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV.